11 uur. Het LOS-journaal. door Meegens. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam heeft de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek naar de Klebsiella bacterie. Sinds de uitbraak van die bacterie in het Rotterdamse ziekenhuis zijn 28 patiënten die met de bacterie besmet waren overleden. Bij de persconferentie die een half uur geleden begon in het ziekenhuis is verslaggever Matthijs van der Wiel. Matthijs, wat is er tot nu toe uitgekomen? Het ziekenhuis heeft door een externe deskundige, professor, uh, professor De Jonge uit Leiden, laten onderzoeken hoeveel van die 28 patiënten daadwerkelijk door die bacterie zijn overleden. Dat zijn er drie. Van drie staat er vast dat zeer waarschijnlijk zij zijn overleden als, gevolgen, uh, als gevolg van uh, de besmetting met die bacterie. Voor 24 patiënten geldt dat het uh, waarschijnlijk niet zo is dat ze als gevolg van die besmetting zijn overleden. Die waren al heel ernstig ziek, terminaal ziek al zo slecht aan toe dat ze door andere redenen zijn overleden. En van tien, van tien staat het niet helemaal vast. Luister maar naar professor IJsman, eh, interim bestuurder van het ziekenhuis. Van tien patiënten is zijn conclusie dat het niet uit te sluiten valt, maar ook zeker niet vast te stellen valt of de resistente eh, klepsiëlle bacterie enige bijdrage heeft geleverd in het uiteindelijk overlijden. En ondertussen heeft het ziekenhuis ook bekendgemaakt dat het aantal besmettingen nog is opgelopen. Er worden nog steeds honderden mensen gescreend die de afgelopen maanden in dit ziekenhuis zijn geweest. Of in aanraking zijn geweest met mensen die besmet zijn geweest. Het totale aantal besmettingen is op dit moment 107. Matthijs van der Wiel in Rotterdam, dankjewel.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 Minister De Jager zei onlangs ook al dat nieuwe ingrepen niet zijn uitgesloten. Door de eurocrisis is er veel onzekerheid over de economische situatie. Al het vlees in Nederland moet in 2020 duurzaam zijn geproduceerd. Dat is afgesproken door supermarkten, boeren, voederbedrijven en vleesverwerkers. Het akkoord is opgesteld in opdracht van de provincie Brabant, onder meer vanwege de megastallen die er zijn gebouwd. Met akkoord staat dat grote veehouderijen niet kunnen worden afgeschaft... omdat de vraag naar vlees stijgt. Die veehouderijen moeten wel zorgvuldiger te werk gaan. Moeten ze moeten het welzijn en de gezondheid van het dier centraal stellen. Bijvoorbeeld door zo min mogelijk antibiotica te gebruiken. Volgend jaar komt er een lijst met antibiotica die niet meer gebruikt mogen worden. Onder meer omdat die ook voor mensen worden gebruikt. Verder moet de uitstoot van schadelijke stoffen omlaag. Het weer zonnig, temperatuur 20 graden in het Waddengebied... 25 graden in het zuiden van het land. Daar zijn wel wat stapelwolken. Morgen opnieuw zonnig en nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit is de ANWB Verkeersinformatie met files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er staat voor Muiden 3 kilometer. De A2 eindhoven naar Maastricht. Tussen Meersen en Maastricht rijdt het langzaam over 4 kilometer. En op de Ring Amsterdam de A10 West in de richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Sloten. Dat staat inmiddels 2 kilometer. En bij Sloten zijn daardoor twee rijstoken afgesloten. En nog een korte video op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar staat voor het knoopend Waterberg 2 kilometer. Ik ben directeur beleggingsfondsen van een hele grote bank. Ik run die toko als een supermarkt. Kijk, we beloven ze alle aan.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 Frits Pits met de gids. Goedemorgen. De kans bestaat dat men bij de combinatie vrouw en auto... denkt aan motorkap, garage, muur of pits. Nou, dat is wel heel makkelijk gedacht hoor. Want de rol uh, van de vrouw in de auto-industrie is anders. Echt anders. En dat hoort u later van onze auto-expert Wim oude -Bierink. Wat speelde er deze week in de flatwijk vollehoven in Zeist? Iedere vrijdag maken we melding van het wel en wee van de bewoners. Katholicisme, protestantisme, liberalisme en socialisme. De vier onwrikbare zuilen waarop ons land is gebouwd. Althans, volgens het beeld dat we daarover hebben. Maar historici zetten steeds vaker vraagtekens bij dit beeld. Zo ook geschiedkundige Peter van Dam. Ik praat met hem over de staat van de verzuiling. En er gaat de komende dagen veel herdacht worden, want het is tien jaar later. Toen, tien jaar geleden, op 9 september, toen... Op 11 september moet ik zeggen toen veranderde de wereld. De Vara maakte er samen met de VPRO een driedelige documentaire over en een van de makers komt vertellen over 9/11. U mag binnen zonder kloppen. Surf naar de gids.fm. Ik lees vanochtend in het AD dat cremeren steeds populairder wordt. In de grote steden laten inmiddels driekwart van de mensen zich cremeren. En gaat het begraven dan langzaam aan verdwijnen? Of moeten we ervoor zorgen dat begraven de nieuwe trend wordt? Aan de telefoon Joop Beltman. Hij is consulent bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen. Meneer Beltman, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat zo? Worden er steeds mensen minder mensen begraven? Nou, er worden steeds minder mensen begraven. Maar daar wil ik wel een kanttekening eh, bij plaatsen. U moet dat zo zien dat um, er al jaren sprake is van een lichte stijging van uh, zeg maar het crematiepercentage ten opzichte van begraven. Maar mensen uh, kiezen ja. dus meer voor cremieren langzamerhand? Ja, het, het, op dit moment uh, is het landelijk gemiddeld percentage uh, crematies uh, 57%. Uh, en dat betekent dus dat 47, 43 procent begraven wordt. Vreest u voor het einde van uw baan? Nou, dat sowieso niet. Want dan is er altijd weer wat anders. Maar daar gaat het even niet om. Het gaat natuurlijk over het voortbestaan van de begraafplaatsen, denk ik. Mm -hmm. Nee, daar vrezen we absoluut niet voor. Um, eerst is de vraag in hoeverre deze tendens uh, zich zal voortzetten. Maar los daarvan... We hebben heel veel begraafplaatsen, vooral stedelijke begraafplaatsen. Ook nog, er zijn een aantal andere functies op het gebied van cultuur, natuur, historie uh, en dat soort zaken. Hoe zou het komen dat mensen langzamerhand tenderen richting crimeren? dat is mooi gezegd, hè? Vinden ze begraven te duur misschien? Nou, dat is afval wat je het meest uh, als argument hoort. En wij zeggen daarvan eigenlijk het volgende. Kijk, als je begraven en cremeren, zuiver als handelingen qua kosten met elkaar vergelijkt, dan is er niet of nauwelijks sprake van een kostenverschil. Het kostenverschil eh, als eh, begraven duurder is, bestaat hierin. Dat, maar het kenmerk van een graf is dat er een grafbedekking, een grafsteen op komt te staan. De aanschaf en het onderhoud van die grafsteen, dat zijn kosten. Uh, die daar natuurlijk zeg maar, bovenop komen. En een ander argument, meneer Beltman. Uh, mensen willen misschien liever gecremeerd worden... omdat ze dan onder de grond liggen als ze begraven worden... en opgegeten worden door die maden en die wormen. En dat vinden ze een vies idee. Ja, dat is, dat is een tweede zeg maar, vooroordeel wat, uh, wat dan wel eens gehoord wordt. Uh, ook dat uh, zouden wij graag, uh, laten we zeggen, uh, uit de wereld helpen. Begaafplaatsen worden aangelegd op, uh, op een speciale grond. Dat is uh, voorgeschreven en neergelegd in de wet op de lijkbezorging. Het belangrijkste kenmerk daarvan is dat ze hoog gelegen moeten zijn en afval aangelegd moeten zijn op een, een zandgrond met een uh, hoog stuurstofgehalte. En dat heeft alles te maken met uh, zeg maar, de, de noodzakelijke uh, snelle ontbinding van de stoffelijke resten. En dat betekent weer dat in die grond uh, geen sprake is van het voorkomen van wormen. En uh, dus de, de, het gezegde dat uh, mensen bang zijn dat ze door de wormen opgegeten worden, dat, uh, dat is niet aan de orde. Ik heb de indruk dat de wereld van de crematoria veel commerciëler is dan die van de begraafplaatsen. Is dat Ik niet het dat probleem? Ik denk dat u daar een punt heeft. Da, da, da, daar heeft u inderdaad een punt. En uh, ja, je zou je de vraag kunnen stellen of begraafplaatsen commerciëler moeten worden... Eh, en er moet in elk geval sprake zijn van een, van een gezonde bedrijfsvoering. Hè, want anders is het voortbestaan natuurlijk in het geding. Maar tarieven moeten ook niet zo hoog worden dat het eh, zeg maar mensen afschrikt. En eh, dat zijn zaken waar wij begraafplaatsbeheerders eh, in ondersteunen en in adviseren. Nou toch, een beetje meer de begraafplaats aan de man brengen. Ja, Zeker nou, nou, daarvoor hebben wij eh, vorig jaar ook een uh, publieksfolder uh, uitgebracht. Uh, die is bedoeld om, als handreiking voor begraafplaatsbeheerders. Um, en uh, daarmee trachten wij objectieve uh, informatie te verschaffen. Ja, maar ik bedoel eigenlijk veel meer. Uh, open dagen organiseren, wandeltochten, ja, ja. speurtochten, ja. ik noem maar op. Ja, nee, maar dat, dat gebeurt ook. Open dagen worden georganiseerd, er worden concerten. Er zijn verschillende begraafplaatsen die concerten verzorgen. En dus dat er is er veel in beweging op begraafplaatsen. Maar ik zou zeggen, het kan eigenlijk niet genoeg zijn. Er is toch veel in beweging op begraafplaatsen, hoor ik u zeggen. Wat zegt u? Dat er toch veel in beweging is op begraafplaatsen, hoor ik u zeggen. Ja, er is veel in beweging. En nogmaals, dat, dat moet ook. Want ik denk wel dat het nodig is. dat, euh, laten we zeggen, het begraafplaatsen. Euh, meer onderdeel van de samenleving gaan uitmaken. als dat nu het geval is. Laat je niet kisten, meneer Beltman. Hartelijk dank. Oké. <laughs> Consulent bij de Landelijke Organisatie van Begaafplaatsen. Graag Nou, .fm. Vanaf vorige week berichten we weer iedere week over de wijk Vollehoven in Zeist. Ruim 4.000 mensen van bijna 50 nationaliteiten wonen dicht bij elkaar in vijf verschillende flats. En er gebeurt altijd wat. Dinsdag werd er bijvoorbeeld een wietplantage opgerold in de torenflat. En verslaggever Joost Wilgenhof, was het een behoorlijke vangst daar? Nou, het was om, uh, ging om 300 uh, hennepplanten. Maar vergeleken met eerdere wietvangsten uh, in over viel dat wel mee. Want is het schering en inslag daar? Nou, als je een beetje op het internet uh, die twee hè, hennepplantage en in over intikt... dan zie je wel dat het wat vaker voorkomt. En er zijn ook wel eens eerder vangsten gedaan van 350 en uh, 500 uh, plantjes bijvoorbeeld. En, en altijd in die torenflat? De laatste de laatste tijd is het daar wel erg uh, bal. De huismeester zal zometeen vertellen hoe vaak dat is uh, voorgekomen de laatste half jaar. En, uh, maar ik sprak ook een aantal bewoners die het allemaal helemaal niet zo erg vinden. Volgens mij wordt wel vaker eentje opgerold hier, hoor. Ja? Ja. Die huisbas daar, vraagt maar aan hem. Ruik je dat, ruik je dat? Zegt hij mij. Ze zijn hier aan het kweken. Moet oh ja? je maar aan hem vragen. Goedendag, ik ben Azam Kahn, ik ben van de hier. Ik begreep dat het afgelopen dinsdag een, een hennepkwekerij is opgerold. Ja, vijfde. De vijfde? Vijfde in de torenflat. De vijfde in de torenflat? De vijfde in de torenflat. De, in een periode van? Vanaf januari. Er zijn uiteraard voor mijn komst meer geweest. Of meerdere. Maar uh, mijn score is gemiddeld uh, één per maand. Wat voor volk is dat meestal? Gewoon normaal maand het ja, zijn gewoon normale mensen. Dat zijn jongens dat... die uh, financieel achteruit zitten. Dat ja, maar wat voor. Nederlanders, Surinamers, Turken, oh, Chinezen. Nee, nee, nee. Dat is uh, niet gebonden aan nationaliteit. Dat mag je ook niet zeggen en dat is het ook niet. Nee. Sinds mijn komst is het aantal wietplantages... die opgerold zijn, verviervoudigd. Ik denk niet dat mijn komst. een, een, een, een bloei heeft gegenereerd. Het is geen de wiet... aanzuigende werking van wietplantages? Nee, ik denk dat alleen. sinds ik hier ben wil ik een, een boodschap en een signaal uitstralen. Torflet is gemaakt en er is gewoon ontzettend veel geld geïnvesteerd om te wonen. En zolang er mensen zijn die daar geen gehoor aan geven, moeten wij een signaal blijven uitstralen. Dat dat soort dingen gewoon hier niet getolereerd zullen worden. Ik denk dat elders in de Giro of in de Elflet misschien wel meer en grotere kwekerijen zijn. Maar van al die vijf wietplantages, weet u dan eigenlijk iets van de huurders? Totdat je weet en achterkomt dat het om een wietplantage gaat... zijn het gewoon hele lieve, aardige, egale, nette huurders. Wij weten natuurlijk niet hoe, hoe diep iemand in de ellende zit. Hoe bedoelt u? Uh, financieel. En dan komt er iemand die zegt van... Go, uh, zouden wij misschien gebruik mogen maken van je woning... en uh, je krijgt van ons een x-bedrag. En dan maken ze gebruik van een, een woning als, als, als een uh, wietplantage... Om, om te kunnen kweken. Geeft het voor jullie een onveilig gevoel als er hier een Nee. is? Nee. Waarom moeten mensen willen gewoon wat geld verdienen? Je hebt verder geen last van ofzo. Ze zeggen wel brandgevaar, oké. Okay. Maar het is niet zo dat je elke dag wordt lastiggevallen door die mensen. Ik denk dat je mee last zal hebben van hangen, jongeren. Ik zou ook graag met de buren willen spreken of die nou iets van gemerkt hebben. Als u aanbelt en iemand laat u binnen, dan mag u kijken. Ik mag u als beheerder niet binnenlaten. Maar ik weet natuurlijk niet precies waar het is. 17e etage. Oh, dat is lekker hoog. Ja, altijd. altijd. Is het wel altijd hoog? Bijna altijd. De 17e verdieping. Schilderijen aan de muur. schilderij met allemaal rode pepers. Die torenflat is echt prachtig van binnen. Goedemiddag, ik uh, hoorde dat er hier op deze etage een hennepkwekerij is opgerold. Weet u daar iets van? Helemaal niks? Nee. Niks geroken? Nou, wel wat geroken, maar niet, uh, dat, nee. Niet. Vorig jaar is het wel hierboven gebeurd, maar... Merkte u daar iets van of niet? Ja. Lawaai, heel veel lawaai. Lawaai? Ja. Ja, om de, uh, het stank weg te, te krijgen, stond er elke keer een afzuiger aan. Wat vindt u er eigenlijk van zo dat er in een half jaar tijd... vijf hennepplantages uh, in deze flats zijn uh, opgerold? Ah, mooi. Ja. ja, want het is levensgevaarlijk wat, wat ze ja. vaak doen. Dank u wel. Oké, okay, dag. Dag. dag. Goedemiddag. Ik begreep dat er hier op de 17e verdieping een, uh, een hennepkwekerij is opgerold. Dat weet je meer dan ik. Ik, ik moet wel zeggen dat ik wel regelmatig de uh, geur hier op de gang ruik. Maar, uh, en ik weet dat mijn buren wel blowen, maar niet dat er dus uh, direct in de kwekerij zou zitten. Het schijnt hier uh, in dit hoekje te zijn geweest ja, ook nog. Nou, het zou me op zich niet verbazen dat het mijn buren is. Want die hebben uh, in het verleden ook wel op balkonde planten gehad staan. Dus het zou op zich best kunnen, ja. De complexbeheerder van Vestia die vertelde mij... dat het al de vijfde binnen vijf maanden is hier in de Torenflat. Oh, ja, dat is wel erg veel, ja. Als dat zo dichtbij je zit, dan uh, daar word ik echt niet vrolijk van. Nee. Waarom niet? Nou, ik vind de overlast die je aan de medebewoners geeft. De stangoverlast en uh, alles wat daarbij komt... Maar eigenlijk hebben we nu niks van gemerkt. Dus uh, nou een oude geur op de gang, maar, ja. maar, maar, maar verder, verder voor de rest uh, niet. Maar ik vind het niet fijn dat dat zo dichtbij je uh, dus, uh, plaatsvindt. Uh, merk je het misschien niet, maar het idee op zich al. Het wow, is pas gerenoveerd en we krijgen steeds een wat betere naam. En dan zou door dat soort zou dus die goede naam weer terugvallen. En dat, dat vind ik dan belangrijker. Ja. En wie zou er wat dan moeten doen om... Nou, in feite de, de versie vestia natuurlijk. Daarnaast vind ik ook wel dat... Uh, een medebewoners, als die dingen constateren, dus dat hij daar melding van maken. Want eh, ik vind dat moeten we indammen, dit soort situaties, want dat, dat kan gewoon niet. Nee. dan gaat iemand op de hei zitten als hij ze te nodig wil, maar niet in een, in een wooncomplex. Ja, dat is niet te geloven, hè? Dat je ja. dat niet opmerkt. Want die lucht die er dan in die gang hangt, dat is toch verschrikkelijk. En wat vindt u ervan als, als voorzitter van de bewonersvereniging? Ja, dat kan toch eigenlijk niet. Er moet gewoon op een of andere manier beter op gelet worden. In de manier waarop die mensen aangenomen worden of zo. Zeg... Beter gescreend of zo. Ja, ja, dat weet... zou u graag willen? Ja, dat ja. lijkt me toch beter. Paul Olimans, hè? voorzitter ja. van de bewonerscommissie van de Torenflat. Er is dus bijna geen enkele bewoner die iets gemerkt heeft... van die hennepkwekerij, maar het ruikt ze nu nog wel naar wiet. Ja, het ruikt er een beetje, maar als iemand een, uh, een wietje opsteekt... dan denkt niet iemand van, goh, uh, ik ga een melding doen bij de, bij de huismeester. Dus dit keer was het uh, energieleverancier die de rekening bekeek... en zag van, nou, dat klopt iets niet. En uh, toen is uiteindelijk is de politie uh, heeft opgetreden. Maar ik zou zeggen, als je een hennepkwekerij begint... doe dat niet in een flat, want het heeft te weinig uh, vierkante... Meters. Nou, te weinig vierkante meters. Het is vooral je hebt bovenburen, je hebt linksburen, je hebt rechtsburen, je hebt onderburen. En toch gaan ze daar zitten. Uh, voordeel is dat uh, mensen in, in die flat uh, daar wonen, deur achter zich dicht doen... en verder niet zo om zich heen kijken. Dus daarom gaan ze daar uh, waarschijnlijk zitten. En is die bewoner al gearresteerd? Nog niet. Ze zijn uh, op zoek. En dat is goed voor Deentje Maas en Daniel Loepi? Nee, dat zijn producers. Muziek denk ik. Hè? Danger Mouse die heeft ook wel wat gehip-hop in zijn leven. Maar ze dachten, we moeten weer eens wat anders doen. We gaan met z'n tweeën gaan we wat artiesten benaderen. Jack White en Nora Jones. En dan gaan we wat nummers mee, mee zingen over Italië. En de CD heet dan ook Rome. En daarvan dit nummer. Jones, Problem Queen van Danger Mouse, Daniel Lupey en Nora Jones van het album Rome. De Nederland was in de jaren 50 nog een veilige, verzuilde samenleving. En vanaf het moment dat de onzuiling begon, is het misgegaan. Dat denkt u. Want de verzuiling van Nederland is een mythe. Dat schrijft historicus Peter van Dam... in staat van verzuiling over een Nederlandse mythe. Zo heet zijn boek. Goedemorgen, meneer Van Dam. Goedemorgen. Als u dat zegt, dan kijken uw mensen denk ik vol ongeloof aan. Of niet? Leken, ja. Zeker. Um, het valt me nu juist heel erg op... dat in de recensies over, over het boek... eigenlijk niemand daarover struikelt. Dus blijkbaar uh, heb ik het of heel goed uitgelegd... of, uh, of is iedereen het er eigenlijk stiekem wel uh, over eens. Onder historici moet je denk ik zeggen, uh, twijfelen niet zo heel erg veel mensen aan het feit dat, dat verzuiling een soort mythe is. Hè? Dat we met aan de hand van verzuiling dingen over Nederland vertellen die uh, de waarheid een beetje verdraaien. Maar wij leken hebben dat beeld wel. Hè? Je had bijzondere scholen, je hebt de publieke omroep die totaal verzuild was ja. en nog steeds is trouwens. Verenigingsleven, dat alleen voor de eigen zuil was. Ja. Al dat soort zaken, ja. dat schept dat beeld natuurlijk. En dat is de reden dat ik het boek geschreven heb. Ik uh, loop er natuurlijk als, als docent aan de universiteit vaak tegen aan dat onze eerstejaars. dat beeld nog in hun hoofd hebben. Hè, van, van Nederland was netjes opgedeeld in vier hokjes. en uh, alleen aan de top werkten mensen samen. Um, en ook als ik met sociale wetenschappers bijvoorbeeld. of met journalisten uh, over Nederlandse geschiedenis praat. loop ik ook altijd heel erg tegen dit probleem aan. Dat je eerst een heleboel dingen moet ontkrachten. voordat je eigenlijk met een verhaal kunt beginnen van hoe was Nederland nou wel in de 20e ja, eeuw. Hoe was het wel dan? Um, veel. Uh, veel, er was veel meer interactie tussen die verschillende groepen. Het gaat eigenlijk over hele verschillende dingen als je het over verzuiling hebt. Dat is denk ik misschien wel het grootste probleem. Dat we het over eigenlijk op zijn minst over drie verschillende dingen hebben als we over verzuiling praten. Uh, in de eerste plaats over hoe gemeenschappen vormgegeven werden in Nederland. Dus uh, dat mensen wel of niet ervoor kozen om zoveel mogelijk in hun eigen groepje te blijven. Uh, in de tweede plaats uh, over, gaat het over de rol van religie. Dus welke rol speelt religie eigenlijk in de samenleving in zijn geheel? Uh, en in de derde plaats ook nog eens over hoe politiek nou precies in Nederland vormgegeven werd. En al die dingen gooien we op één hoop door dat verzuilings, uh, uh, die beeldspraak van verzuiling te gebruiken. Uh, en daardoor hebben we al meteen van het begin af aan een enorme spraakverwarring. En dan komt er het probleem bij, waar ik over geschreven heb, dat het eigenlijk op drie punten ook gewoon... Um, de waarheid verdraait in de eerste plaats doordat die beeldspraak van die, van die netjes gescheiden zuilen die even groot zijn en uh, niks met elkaar te maken hebben. Alleen naar de top elkaar raken zeg maar, door dat dak. Dat dat helemaal niet klopt en ook nooit bedoeld is om een accurate analyse te zijn, maar als, als polemiek altijd bedoeld is. Het tweede waar, waar je echt duidelijk een, een mythe uh, ziet is uh, het punt van die ontzuiling. Uh, dat, dat verzuiling vroeger was, een ontzuiling nu is... en dat die twee niks met elkaar te maken hebben. Dus dat Nederland na de jaren 70 radicaal anders zou zijn uh, dan ervoor. Dat is denk ik misschien nog wel een groter probleem. Uh, omdat we daardoor ook in het heden niet precies weten uh, uh, hoe, wat Nederland nou is. Want we zeggen, weten eigenlijk alleen maar... Ja, Nederland, Nederland is een ontzeilde samenleving, zeggen we dan tegen elkaar. Mm -hmm. en, en niemand weet precies wat dat dan inhoudt. We weten alleen maar dat het waarschijnlijk niet meer zo is als vroeger. Uh, en dan vergeten we dus dat heel veel dingen die uh, vanaf de, de 20e eeuw... al aan het begin zeg maar, een rol speelden, nog steeds in Nederland een rol spelen. Uh, en dat we dus het heden niet goed begrijpen... omdat we het als iets zien wat losgekoppeld is van het verleden. Ik denk dat dat een, uh, en, en het derde probleem is denk ik, dat uh, de rol van religie uitgespeeld is in Nederland. Dat, dat is ook iets waar je... Um... Ik ga toch even naar het verleden. Je had het ja. Vrije Volk, je had de Vara... Uh, je had de Partij van de Arbeid. Dat was de rode familie. Dat was een zaal. Dat was, is wat wij een zeil noemen, ja. Uh, en wanneer had je die? De jaren 50? Nou, in de jaren 50 bijvoorbeeld al veel minder, hè? Dus dat is, dat, dat is een van de dingen die dus vaak misgaat. Uh, en, en dat kun je direct, denk ik, herleiden op wat ik zeg, het probleem van die, van die beeldspraak. Wij zien de, de rode zeil als een, een, een streepje op een kaart, zeg maar... Ja. dat gedurende de verzuiling hetzelfde gebleven is. Nou ja, je ziet het heel duidelijk, en daar heb je helemaal gelijk in... Um, dat we in de loop van de, van de 20 e eeuw dat de sociaaldemocraten geprobeerd hebben om een gemeenschap op te bouwen die heel veel uh, aspecten van, van vrije tijdsleven tot politiek tot al dat soort dingen in uh, organisaties bij elkaar bracht. Hè, wat we de rode familie noemen, ja. dus inderdaad een eigen radioomroep, een eigen politieke partij, eigen uh, zangverenigingen bijvoorbeeld ook. Hè. Um, dat is zo, maar na de oorlog bijvoorbeeld is er heel duidelijk een poging gedaan om in de PvdA juist daar afstand van te nemen. De PvdA is in die zin geen sociaaldemocratische partij zoals de SDP voor de oorlog was, omdat in de PvdA geprobeerd wordt om ook andere groepen mee, uh, mee te krijgen. Dus juist ook katholieken en protestanten heel duidelijk aan boord te krijgen. Uh, en je ziet dus ook meteen na de oorlog... dat die banden binnen die rode familie al veel, veel losser worden. En dus geleidelijk, zeg maar, vanaf ongeveer 46... op het moment dat de PvdA wordt opgericht... Uh, tot en met de jaren 80 steeds losser worden. Dus maar er goed, is met wel Met andere woorden, zegt u, voor de, voor de oorlog... had je wel een uh, sterke zuil op dat punt? Een sociaaldemocratische zuil, ja. Ja. ja. En dat, die uh, mensen die, die kwamen wel in contact met andersdenkenden? Zeker, ja. Nou, ze gingen naar, dat beweert u? Dat weet ik zeker. Het <laughs> was ja. geen sterke scheiding? Uh, de, de scheiding is sterker dan nu. Dat is zeker waar. Kijk, we hebben, uh, en, en dat is denk ik een ander belangrijk punt wat ik probeer te maken: we hebben uh, zowel toen als nu te maken met gemeenschappen. We hebben alleen op dat moment te maken met hechtere gemeenschappen. Alleen niet iedereen zit in zo'n hechte gemeenschap. Dus we hebben allerlei verschillende mensen die uh, ook in de jaren dertig helemaal niet weten: van ik ga naar die club en die club en die club en ik blijf onder elkaar. Maar bijvoorbeeld als we bij de Sociaaldemocraten blijven. Um, Sociaaldemocratische kinderen gaan niet naar een sociaaldemocratische school. Ook niet in de jaren 20 en 30. Die gaan naar een openbare school. En daar zitten ze met kinderen van uh, ouders die helemaal niet geloven. Uh, ouders die liberale partijen kiezen en niks te maken willen hebben met die protestanten. Maar bijvoorbeeld ook veel hervormde protestanten gaan naar een openbare school. Dus die scheiding is helemaal niet zo sterk als wij vaak suggereren. Hoe komt het dan dat begrip verzadering in één keer zo populair is geworden in Nederland? Nou, dat heb ik geprobeerd uit te leggen in het boek. Het is dan een... Ja, zo, ja. Um, een in die zin is het, het is een polemiek altijd geweest. Het wordt, met het woord verzuiling is in de jaren 50 heel erg eigenlijk een discussie. Uh, het is ook populair geworden in de jaren 50 pas. Hè? Dus voor die tijd hoor je het woord bijna niet. Uh, en in de jaren 50 wordt het ingezet in een polemiek... Waarin mensen eigenlijk kritiek hebben op het feit dat er in Nederland groepen zijn die onder elkaar willen blijven heel erg. En die zoveel mogelijk met elkaar samen willen doen. Hè, wat ik die hechte gemeenschappen noem. Nou, daar gaan ze dat woord verzuiling gebruiken. Die critici vooral van dat systeem in eerste instantie. Om te zeggen van dit is iets, nou ja, hè, dat heeft al, het klinkt al een beetje mm -hmm. ouderwets. Of iets van wat het vroeger was. Omdat het misschien bij het antieke Rome hoort, maar zeker niet ja. bij Nederland. En ze tekenen dus heel bewust een karikatuur van die samenleving van de jaren 50. Om hem aan te kunnen vallen. En het grappige is, dan zeggen vervolgens de mensen uit die hechte gemeenschap... Zeggen, ja, maar wij vinden dat eigenlijk wel een mooie beeldspraak. Wij willen wel een zeil zijn, want een zeil klinkt stabiel... en klinkt gesloten en klinkt hecht. Dus laten we dat maar overnemen. Dus vervolgens zie je dat in de loop van de jaren 50... iedereen in Nederland het over verzuiling heeft. En zegt, ja, dat, dat, zo kunnen we onze maatschappij beschrijven. Zowel mensen die eigenlijk tegen de manier zijn... waarop die maatschappij vormgegeven is als de voorstanders. En dat in de loop van de tijd steeds meer het idee uh, waarmee het ooit begon... namelijk een karikatuur tekenen en, en die, uh, dat beeld van die maatschappij... Aan aanvallen, om de tafel verdwijnt. En wij dus nu het over Nederland nog steeds hebben... in termen die ooit bedoeld waren om een karikatuur te tekenen. Peter van Dam, historicus aan de Universiteit van Amsterdam... en auteur van Staat van Verzuiling over een Nederlandse mythe. Niet dat het gesprek nu is afgelopen. U schrikt. Nee, u schokt niet. Nee. Nee, nee, dat valt wel mee. mee. Nee, want we gaan door. Oké, okay. <laughs> zometeen. Ik ga het eerst even hebben over wat er na half twaalf nog meer komt. Social media die worden massaal gebruikt door de opstandige jeugd in het Midden-Oosten... Het regime in Syrië heeft ervan geleerd. en zet een cyberleger in. om achter activisten aan te gaan. En de Wereldontvanger bericht er zo over. En wat betekenen vrouwen voor de auto-industrie? Het nieuws met Gerald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Van de besmette mensen die in het Maastad ziekenhuis in Rotterdam zijn overleden... zijn er drie hoogstwaarschijnlijk overleden aan de klebsiella bacterie Blijkt uit een onderzoek dat professor De Jonge heeft gedaan... naar de dood van 28 patiënten die alle waren besmet met de bacterie. Volgens De Jonge is het bij 14 patiënten hoogst onwaarschijnlijk... dat de bacterie de directe doodsoorzaak is. Bij 10 andere patiënten valt het niet vast te stellen. Die waren zo ernstig ziek dat ze hoe dan ook waren overleden, zegt De Jonge. Het kabinet kan niet garanderen dat de bezuinigingen deze kabinetsperiode beperkt blijven tot 18 miljard euro. In de Telegraaf zegt premier Rutte dat hij nieuwe bezuinigingen in de toekomst niet uitsluit. Wel is zeker dat in de plannen op Prinsjesdag geen voorstellen staan voor extra bezuinigingen bovenop de 18 miljard. En fietsers die houden in Nederland geen rekening met mensen die met een stok lopen, zegt het Fonds voor Geleidehonden... En ook automobilisten gaan vaak in de fout. Het is wettelijk verplicht om te stoppen, maar de meeste mensen blijken dat niet te weten. Oversteken met een rood-witte stok is daardoor een hachelijke onderneming. Zo concludeert het fonds. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knopen Diemen en Muiden drie kilometer. A2 Eindhoven naar Maastricht rijdt het langzaam over 4 kilometer tussen Meersen en Maastricht. En op de ring Amsterdam, de A10 West richting Den Haag. Na zo'n ongeluk gebeurd bij Osdorp, bestaat inmiddels 2 kilometer en er zijn twee rijstoken dicht. En op de A76, Heerlen richting Belgische grens, bestaat voor het keer de zijde 4 kilometer. Vara Radio 1. De Met Felix Murders. De dag die de wereld veranderde. Dat is de titel van een driedelige documentaire over de gevolgen van 11 september. En wat is de rol van de vrouw in de auto-industrie? Ik praat verder met Peter van Dam, historicus aan de UvA... en auteur van Staat van Verzuiling. Nou vergeet het, maar het is een Nederlandse mythe. Hebt u wel eens gehoord van het bischopelijk mandement in 1954? Ik heb er zelf over geschreven, ja. Ja, <laughs> dat, uh, ja dat, dat is natuurlijk een hele centrale... Uh, um... Legt u mij nog eens uit waar het over ging laten we, precies, laten we bij het begin beginnen. Bisschoppen schrijven aan hun uh, katholieke gelovigen... dat ze nog steeds, en dat is trouwens wel een interessant punt... Hè, er wordt vaak gezegd dat het plotseling verboden was. Nee, het is eigenlijk een herhaling van een verbod... om uh, lid te zijn van organisaties, zeker van communistische organisaties... ook van een aantal sociaaldemocratische organisaties. Maar het is vooral eigenlijk een oproep om toch vooral bij elkaar te blijven. Om vooral een hechte gemeenschap te zijn. Dus, dan dat. zou wel. Liever een hechte gemeenschap. Want het is in die zin, als we het over een zuil hebben... en dan komen we bij die beeldspraak, dan suggereren we weer... Uh, dat het heel eenvormig was. Hè? En dus ook door de hele tijd hetzelfde is gebleven. Uh, en en nee, dan denk ik dat je heel snel... dan komen we heel snel bij het beeld wat klassiek zeg maar... Uh, waar nu over Nederland vertellen... dat een katholiek nooit iets met iemand anders te maken had... die niet katholiek was. Uh, en ook dat klopt natuurlijk niet. Maar want... een katholiek stemde bij voorkeur en een grote meerderheid op de KVP. Ja. Dat bijvoorbeeld wel. Uh, maar ze gingen lang niet allemaal naar de mis, bijvoorbeeld, uh, uh, kochten ook regelmatig. In het begin nog wel hoor. In de jaren 50 werd het misschien minder. Het werd al in de jaren 50 minder. En ja. onze suggestie, als we het over verzuiling hebben, is dat het misschien plotseling in de jaren 60 helemaal afgelopen is. In de jaren 60 verandert er heel veel in de kerk. Ik bedoel, daar zal ik ook absoluut geen. Daar zul je me niet over horen. Dat, dat religie uh, en, en de manier waarop religiositeit in Nederland beleefd is... Uh, in de loop van de naoorlogsperiode heel sterk veranderd is. Dat, dat is en gewoon In de protestanten zo. hadden natuurlijk drie partijen waar ze op konden stemmen. Ja, en vroeger. nog veel meer kerken waar ze naartoe konden. Uh, in die zin is het hele idee dat er een protestantse zuil geweest is eigenlijk onzin. We kunnen ook, zouden absoluut niet weten wie we daar precies in moeten plaatsen. Je kan wel spreken van een gereformeerde zuil bijvoorbeeld. Dat zou je kunnen doen, maar waar blijven de andere protestanten dan? En waar blijven de mensen die zich tot geen enkele zuil zouden voelen aangetrokken. Die arme mensen, daar moeten we het inderdaad ook nog over hebben, want er zijn nog veel meer. Er zijn mensen die zich liberaal noemen. Nou ja, een liberale zuil, daar kunnen we niet aan beginnen. Er, is, er zijn nauwelijks organisaties die we daarmee kunnen associëren. Dan heb je de Avro? De Avro. Een hele grote groep mensen die, die vaak dan tot de neutrale of de niks zuil of zoiets uh, gerekend worden, maar daardoor op één hoop gegooid worden uh, met, met alle mogelijke groepjes die eigenlijk in de praktijk niks met elkaar te maken hebben. Dus je ziet dat, de, dat die beeldspraak van verzuiling, van hè, we, ze hebben Nederland, we hebben een dak, we hebben vier Zuilen, dat we daarmee allerlei groepen uh, in een dwangbuis zeg maar, dwingen. van jullie moeten ook een zeil zijn. want anders kunnen we je niet kwijt in ons verhaal over Nederland. Zijn er zijn is... veel mensen die niks waren. Uh, ja, redelijk wat. Uh, je, je kunt ongeveer 60% van de mensen tot een, een hechte gemeenschap rekenen. Over. Dat is een, een van de sleutels die we daarvoor gebruiken. Maar er valt dus een groot deel van de Nederlanders weg. Maar je ziet toch wel dat bepaalde mechanismen in één keer niet meer voorkomen in Nederland. En, en het gaat na verloop van tijd natuurlijk. Maar je ziet dat uh, de KVP'ers ja, die die stemmen nu niet meer in, in meerderheid... voor zover ze nog bestaan, die katholieken, uh, op, op het CDA. nee uh, Socialisten... Mensen die zich socialist noemen, ik weet niet hoeveel het er nog zijn... die stemmen niet meer op de P van de A. Dat soort zaken, dat is wel helemaal dus geworden. Absoluut. Nou ja, en dat is wat ik zeg. Kijk, uh, uh, we hebben in, in een situatie waarin we eerst hechte gemeenschappen hebben... en in de loop van de naoorlogsgeschiedenis... en dus ook niet heel plotseling in de jaren zestig... dat is denk ik ook een van de mythen waar we voor uit moeten kijken... Uh, zien we dat die gemeenschappen steeds minder hecht worden... en dat mensen steeds meer losse banden met elkaar gaan... Uh, Komt gaan de radio, gelopen. laat de tv, internet schrijft u, onder andere. Ja, ja je ziet dat dat, die, dat idee dat je als je op de KVP stemt... dat je dan ook wekelijks naar de mis zou moeten... Uh, of dat je ook lid zou moeten zijn van een katholieke vakbond... Uh, dat dat in de loop van de naoorlogsperiode steeds zwakker wordt. Uh, en dat we nu dus in een situatie zijn... waar mensen nog steeds natuurlijk allerlei dingen met elkaar te maken hebben. We moeten denk ik niet uh, zover gaan dat we beweren... Dat, dat mensen tegenwoordig eigenlijk bijna niets meer met elkaar te maken hebben. Maar wat we nu doen is, uh, we hebben hele losse banden met elkaar. Dus ik zeg, ik uh, werk met mensen samen die uh, ook hard voor... Het milieu hebben als ik uh, uh, dan ga ik naar Greenpeace samen met die mensen. Maar of zij dan ook naar dezelfde kerk gaan als ik uh, of dat ze uh, uh, op dezelfde partij stemmen als ik, dat maakt mij niet uit. Dus we hebben in die zin lichte gemeenschappen sinds de jaren zestig, denk ik. Dat is de term die ik uh, voor gebruikt heb. Uh, en daarmee wil ik eigenlijk alleen maar aangeven dat we nog steeds dingen samen doen, maar niet meer op dezelfde manier als vroeger. Interessant boek, hè. Dat heet De staat van verzuiling over een Nederlandse mythe. Hartelijk dank, Peter van Dam. De Gids.fm. De Wereldontvanger. Willem Frank de Luitje gaat vanuit Syrië. Naar Syrië inderdaad. Uh, we hebben het hier vaker aan tafel gehad over de ondemocratische regimes. Die proberen op allerlei manieren het vrije internet te beteugelen. Uh, toen, uh, toen de protesten in, uh, in Egypte bijvoorbeeld zich, zich uitbreiden... dat weet je vast nog wel, toen is een paar dagen lang... het complete internet uh, platgelegd. En het was om te voorkomen uh, dat die onrusten zich nog uh, verder zouden uitspreiden. Dus daar werd echt de, de stekker compleet uitgetrokken. Maar eigenlijk hadden de Egyptische autoriteiten gewoon geen idee... wat ze met die sociale media, met, met, met, met internet aan moesten... En in Syrië gaat het er totaal anders aan toe. En het ziet ernaar uit dat het Syrische regime dit allemaal veel slimmer aanpakt. Worden de sociale media dan, dan niet geblokkeerd? Of anders geblokkeerd? of nou, gefilterd? dat is wel opvallend. Want jarenlang werden die sociale media, zoals Facebook, uh, geblokkeerd. Maar juist uh, sinds, uh, sinds februari, dat is wel opvallend, is Facebook weer toegankelijk in Syrië. Um, en daar maken al die activisten natuurlijk heel dankbaar gebruik van. Hè, door contacten te leggen en door elkaar berichtjes te sturen. Maar het is ook een mogelijkheid voor, uh, voor de, de vurige aanhangers van, uh, van Assad. Die zitten namelijk ook op Facebook. En uh, wat die doen, het is hun, hun tegenstanders constant zwart maken, intimideren, bedreigen en uitschelden. Uh, en een van die Syrische activisten, uh, Rami, die moest vanwege zijn activisme onderduiken in, in Libanon. Maar via Facebook wordt hij nog steeds dagelijks bedreigd. En nu, they are threatening me and that we are tracking your. We are tracking your whatever we will got you in just a few days. And that's what they are say, telling to me like every day in, uh, in Facebook. That's the message they are sending to me. Nou, Syrische activist, dus Ramir, die vertelt dat er berichtjes op zijn, op zijn Facebook prikbord worden gezet, zoals nou, we, we weten je te vinden, we volgen je, we weten alles over je. Nog een paar dagen en dan neem je te grazen. Hij zegt, uh, hij is ondergedoken, zei hij, dus hij neemt het wel erg serieus. Hè? Is er inderdaad. Dan sprake van een cyberoorlog, kan je dat zo noemen? Of is dat toch te ver gaan? Nou ja, de, de, als je het hebt over een oorlog, dan, dan, dan moet er ook bijna wel een leger zijn. En dat, dat leger, dat is er. Er is een, een Syrisch elektronisch leger, een groep die zich zo noemt. Dat is een, een groep met aanhangers van president Assad. En zij, zij zeggen zelf op hun website uh, dat ze de opstand in de straten van Syrië via internet willen bestrijden. Nou, dit elektronische leger gebruikt Facebook om allerlei gelijkgestemden binnen te halen, echt om te, te recruteren. Hè, dat is ook een, ver, een, een nee. overeenkomst met een leger. Uh, en uh, ze zoeken doelen uit, uh, en uh, zoals websites van lokale protestgroepen. En daar richten ze dan hun cyberaanvallen op. En hoe gaat het dan precies? Wat nou, doen ze? dan je hebt natuurlijk uh, tal van websites die, zijn, uh, uh, die draaien op servers. En uh, die software die, die erop draait, die heeft soms een lek. Hè? Die, die, en die, die, die gaten in die beveiliging die buiten ze dan uit. Dus dan, dan halen die hackers halen de, die officiële website of de eigenlijke website halen ze offline. En dan zetten ze dan een eigen boodschap op. Nou, die laten ze dan vaak ver, uh, vergezellen van een, een afbeelding van de president, van president Assad. En soms ook nog eens, uh, als je dan op zo'n pagina komt, dan begint het Syrische volkslied uh, af te spelen. Dus dat zijn, dat zijn een beetje. Uh, naar de pesterijen. En wat ze ook doen is massale spamcampagnes opzetten. Tegen bijvoorbeeld de BBC, Al Jazeera, CNN. Als die uh, berichten over de toestand in, uh, in Syrië. Nou dan kun je het donder op zeggen. Dan uh, komen die uh, Syrische elektronische soldaten. Die komen in het geweer. Die gaan massaal naar de, de BBC uh, Facebookpagina's. Naar de commentaarpagina's. Ja en die gaan dan uh, spammen. Die gaan commentaar plempen, Positief commentaar over president Assad de grote vraag is natuurlijk, komt dit allemaal uit de koken van Assad? Nou, uh, die, die hackers zelf die ontkennen dat. Uh, op hun website claimen ze dat ze nou, gewoon een groep uh, boze, jonge Syriërs zijn... Hè, die het helemaal hebben gehad met die, met die protesten in hun land. En zelf zeggen ze ook dat ze geen banden hebben met het regime. Maar er is een onderzoeker, Helmi Noman, van de Information War Monitor... en hij denkt daar heel anders over. Their domain name is actually... Uh, registered by a Syrian organization which is uh, the the Syrian Computing Society uh, and that computer society was actually headed in the 90s by President Bashar al-Assad, who was not president then. Onderzoeker Helmi Noman, hij kwam erachter dat de internetdomeinnaam van het elektronische leger werd geregistreerd door de Syrische computervereniging. Een club die in de jaren negentig werd voorgezeten door Bashar al-Assad, tegenwoordig eh, president. Dus eh, dat, dat zou een link kunnen zijn. Mm -hmm. eh, en Helmi Noman die zegt ook als het echt gaat om vrijwilligers, dan hadden ze toch wel zelf hun domeinnaam kunnen registreren het allemaal kunnen regelen. Maar dit hele spul draait op het nationale Syrische internetnetwerk. Uh, en bovendien heeft uh, Assad heeft ook nog eens dit elektronische leger in een van zijn toespraken expliciet bedankt en gecomplimenteerd met het werk dat ze doet. En deze cybersoldaten die gedragen zich dus erg irritant, maar vormen ze ook echt een gevaar? Dat zou volgens deze onderzoeker uh, Helmi Noman wel kunnen. Uh, hij noemt ook een, uh, een, een voorbeeld, een recent voorbeeld. Via Twitter uh, wordt een, uh, een link naar een filmpje verspreid. Dat ziet er uh, interessant en spannend uit. Het gaat over Syrië, maar als je verder klikt uh, dan moet je inloggen op een, uh, op een Facebook-pagina. Dus als je dat doet met je eigen account. Uh, maar het is een, uh, een nep-pagina. Het is een phishing-pagina. Uh, die is nauwelijks van, uh, van, van echt te onderscheiden. En die is waarschijnlijk ook opgezet door dat Syrische elektronische leger. Dus als je dan niets vermoedend aanmeldt op die pagina. dan komt je wachtwoord in verkeerde handen. Dat zegt No Man. The guys behind this operation can then access the... A legitimate facebook pages of these people and by by that then they can know who they link to who their who their friends are and what content they are interested in so that can potentially cause harm dus als die, die Syrische cybersoldaten... als die jouw inloggegevens bemachtigen... dan kunnen ze ja, jouw Facebook-netwerk in kaart brengen. Dan weten ze wie jouw vrienden zijn. En het kan heel nare gevolgen hebben. Dan ben ik zelf geen Facebook gebruiker... maar het lijkt me voor die Syrische activisten levensgevaarlijk... als een ander zich aanmet met jouw gegevens. Dat, dat, dat kan zeker levensgevaarlijk zijn. Want stel, je bent een, een Syrische activist... en uh, je onderhoudt contacten met je vrienden, met bekenden... en je, je, heb, je, ben, je bent kritisch over, uh, over Assad. En ja, je kunt misschien wel allerlei acties afspreken... Hè, of uh, protesten of wat dan ook. Ja, en als dat allemaal open en bloot komt te liggen, als dat ingekeken kan worden... ja dan kan dat ja, in potentie ook heel gevaarlijk zijn. Dan, kun, dan kan jij gearresteerd worden, je vrienden, je familie, je bekenden. Dus hè, dat, dat wil zeggen dat ja, deze Syrische cyberoorlog... Euh, kan dus ook in het echte leven echt euh, gevaarlijke gevolgen hebben. Dankjewel, Willem Frank de Noot. Gaat tot volgende week. Tot volgende week. De Gids. En volgende week is het tien jaar geleden dat twee vliegtuigen de Twin Towers invlogen. 11 september 2001 is een diep zwarte dag in de geschiedenis. En daarom hebben de Varen en de VP Rode krachten gebundeld... en een serie van drie documentaires gemaakt. Hoe heet die documentaire? 9-11 of... Uh... 9-11, de dag die de wereld veranderde. Kees Schaap, een van de makers. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar was jij tien jaar geleden op 11 september? Uh, op de Zembla-redactie. Uh, toen werkte ik nog voor Zembla. En toen uh, zaten we daar zo rond een uur of één te kijken. En totaal... Uh, ik kan me herinneren dat totaal totaal het waren. Een half uur heeft volgens mij heeft niemand wat gezegd. En, uh, en dan denk je, ja, we zijn journalisten, wat moeten we hier in godsnaam mee? Ik kan me wel herinneren dat ik dacht, oké, okay, hier, hier ga ik me een hoop, hier ga ik mijn hoop mee bezighouden de komende tijd. En die serie, hoe is die tot stand gekomen? Uh, ik liep met dat plan rond ongeveer een jaar geleden. En uh, uh, binnen de VARA waren, was er ook meer animo voor. Om er echt een grote en, uh, en, en chique serie van te maken. Met heel veel ambitieuze onderzoeksvragen. En uh, uh, nou, binnen Zembla en zo, en, binnen, en in de radio. Er zijn wel wat mensen binnen de VARA die, die, die internationale ervaring hebben. Maar heel veel buitenlandervaring zit bijvoorbeeld ook bij de VPRO. Dus ik dacht bij mezelf, van, we moeten gewoon niet kinderachtig zijn. We moeten gewoon de VPRO in betrekken. Als we de mensen van Zembla en de mensen van tegenlicht samen krijgen in zo'n project... dan hebben we een natuurlijk een fantastisch team. En die hadden daar wel oren naar. Nou, is er een decennium overheen gegaan. Er zijn tientallen films gemaakt over die dag. Ja. Wat gaat deze serie nog toevoegen dan? Ja, dat vraag je af. Ja. <laughs> uh, toch denk ik van wel. Want, uh, uh, wat... Uh, ja, wat zich een beetje ontwikkeld heeft... is dat die onderzoeksvragen die we hadden... ik zal ze niet allemaal opnoemen, want er valt zoveel over te vragen... Uh, dat heeft zich een beetje uh, geblend... samen met de traditie van de VPRO... ook om verhalen te zoeken. Dus wij hebben heel erg uh, gezocht... in de drie afleveringen die we dan hebben... het is een drieluik... Uh, we hebben ook naar de verhalen gaan zoeken... Om, om de impact van die gebeurtenissen dichterbij te krijgen. En ik denk dat we... ik dat we, nou ja, dus denk dat er wel nieuwe inzichten in zitten... maar ik denk vooral ook... Dat omdat ze in die verhalen verpakt zijn, dat ze soms ongelooflijk uh, ontroerend en, en ongelooflijk dichtbij komen. En de eerste aflevering, die heet de aanvliegroute. Hè? Ja. En klopt. die wordt maandag uitgezonden op Nederland 2. Het is een zoektocht van collega's Sinan Jan en Mustafa Oekbi. Mm -hmm. Waar waren zij het meest benieuwd naar dan? Um, eigenlijk die, die eerste aflevering gaat echt over van hoe. Uh, wat waren de motieven van die aanslagen? Wat waren de achtergronden van die terreur? En uh, Mustafa is natuurlijk een heel ervaren Midden-Oosten-correspondent. en heeft eigenlijk de afgelopen tien jaar ook altijd met het onderwerp bezig gehouden. Uh, is bij de burgeroorlog in Algerije geweest. en heeft ook de ontwikkeling van die hele islamistische beweging, zeg maar. wat eerst een verzetsbeweging was in het Midden-Oosten. Uh, gevolgd totdat het uiteindelijk ook een terreurbeweging werd. Steeds meer onschuldige burgers werden daar het slachtoffer van. tot er uiteindelijk iets ontstaat dat Al-Qaeda is. Nou, hoe dat proces zich heeft voltrokken, heeft heel erg te maken met een van de... Met wat nu de leider is van Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Die ooit begon als een verzetstrijder... en eindigde als een bloeddorstige massamoordenaar eigenlijk. Nou, hoe dat zich heeft plaatsgevonden, hoe dat heeft kunnen gebeuren... dat is de zoektocht van Mustafa. Ja, en, en, en hoe, hoe is die op zoek gegaan dan? Hoe, hoe ging dat? Nou, kijk, wat het mooie is... er is een Arabische lente gaande in, uh, in Egypte. En uh, heel veel mensen die in het begin van de jaren tachtig... in de gevangenis zaten... omdat ze het islamitische verzet aanvoerden... en omdat ze betrokken waren met de moordaanslag aan Sadat. Dat is de groep waar later ook Al-Qaeda uit is ontstaan. En heel veel van die mensen die komen nu vrij... door die uh, Arabische lente. Uh, Mustafa heeft bijvoorbeeld de leermeester van Ayman al al-Zawahiri gesproken. Die man heeft dertig jaar in de gevangenis gezeten. En die zegt nu... Ja, als die Arabische lente 15 jaar eerder was geweest, dan had ook Ayman al zawahiri nooit uh, geweld gekozen. Dan was heel Al-Qaeda er waarschijnlijk nooit geweest. En Jaan, wat heeft hij gedaan? Uh, Sinan Jaan deed iets heel bijzonders. Die is, die is op zoek gegaan uh, naar de achtergronden van, van een van de kapers. In Kreiswald, in het voormalige Oost-Duitsland, ga ik op zoek naar de sporen van een van de 19 kapers van 11 september, Zia Tchadra. Ik word binnengelaten in zijn oude studentenwoning. Maar na tien jaar is daar niets meer dat nog aan hem herinnert. Jara was een uitzonderlijk geval. Hij groeide op in een gegoede Libanese familie en werd westers opgevoed. Hier in Duitsland ging hij studeren. Op het eerste gezicht was hij iemand zoals ik. Hoe komt zo'n jongen uiteindelijk als zelfmoordterrorist... in de cockpit van een van de vliegtuigen terecht? Ziad was geen godsdienstige fanaticus en geen geïsoleerde desperado. Hier in Grijsveld vond hij zelfs de liefde van zijn leven. Aysel, een seculeer Turks meisje. Aysel heeft nog nooit een journalist te woord gestaan. Ze is onvindbaar. Maar zij is misschien wel de enige die het antwoord weet... op de vragen over de motieven van Ziad Tjerra. Wat daar bijzonder aan was eigenlijk is aan, aan die man, Zia Jarrah... is dat hij is de enige van die 19 kapers... waarvan je niet zo kunt verklaren waarom die in godsnaam zoiets zou doen. Ik bedoel, de andere kapers waren of heel religieus opgevoed... en heel erg met jihad, zeg maar. Die kregen ze met de paplepel ingegoten. Mohammed Atta was verbitterd en gefrustreerd... en was echt een typische idealist. Nou, Zia Jarrah was gewoon een rijke luizzoontje. Die... Nog een fragment. Voor um, ons us. dat deze mensen zo simpel zijn we want, because the crime was so big... we want them to be complicated, and uh, they are not. You know, simple guys. And that's, but that's just what we have to Er with. You know? There's no big strategy behind it. I'm sorry. Eenvoudige <laughs> mensen zonder strategie wordt er gezegd. Door wie wordt dat gezegd? Uh, dat is Dirk Laaps, documentairemaker uit Duitsland. En die heeft vanaf 11 september heel erg... Uh, via alle politieverslagen, alle getuigenissen... heeft hij onder, ook dezelfde vraag gesteld. Van wat is in godsnaam het motief geweest van deze jongens? En zijn conclusie is van, ja... Uh, jongens die, die, die, die, ja, die beïnvloedbaar waren, die elkaar vonden... en die misschien een beetje het, die, vanuit een sfeer van gezelligheid en broederschap... Ja, een stapje verder zijn gegaan. Waren ze gerekruteerd of was het allemaal oh, eigen initiatief? Nee, het waren jongens die echt uh, uh, zichzelf idealisme aanpraten... en die naar Afghanistan gingen met het idee van dat ze daar zouden trainen... Voor, voor een vrijheidsstrijd ergens. Die volgens mij op dat moment ook nog helemaal geen idee hadden... dat ze ingezet zouden worden voor zelfmoord aanslagen. Maar die zich door Bin Laden hebben laten ompraten. Maandag, het eerste deel rond de klok van 9 uur op Nederland 2. En uh, volgende week kom je praten over het tweede deel. Ja, leuk. Kees Schaap, een van de makers van de serie 9-11. De dag dat de wereld veranderde. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders. Dat de auto-industrie vooral een mannenwereld is, dat lijkt mij geen verrassing. Of vrouwen helemaal geen rol spelen, vraag ik aan een echte kennen... Of het een vrouwenkenner is, weet ik eigenlijk niet. Maar hij is wel kenner van de autobranche. Journalist Wim Oudewering. Wim, goedemorgen. goedemorgen. Zijn er vrouwen aan de top in de auto-industrie? Niet zoveel, maar er zijn er een paar die er toch wel erg uitspringen. En niet alleen omdat ze vrouwen zijn, maar omdat ze toch hele bijzondere kennis hebben. En uh, daardoor hun positie verworven hebben. En, uh, als ik voorbeeld geef, ik was van de week in uh, Parijs. En daar uh, ontmoet ik uh, Anne Asensio, een uh, Française van een jaar of vijftig, die al... Uh, Jarenlang, twintig jaar lang meeloopt in de auto-industrie. Ze heeft twintig jaar geleden de Renault Scenic niet alleen ontworpen, maar ook het idee ervoor bedacht. Een belangrijke auto geworden, want op een gegeven moment hebben andere merken dat concept ook gevolgd, zo'n hoogzitter. Uh, daarna werd ze directeur van de Renault Design Studio en vervolgens is ze naar General Motors gegaan waar ze ook advanced design, hè, dus toekomstgericht design heeft gedaan... met brandstofcelauto's en zo. Enorme carrière dus, dus eigenlijk. Die heeft een enorme carrière gemaakt. En toen kwam ze terug naar Frankrijk. En uh, toen heeft ze gedacht, ja, wat moet ik? Moet ik nou nog een keer vice-president design van Volkswagen worden... of ga ik een andere kant op? En zo kwam ze terecht bij uh, Dassault Systems in uh, Parijs. Dat is die oude vliegtuigfabriek. Ja, dat is eigenlijk de oude vliegtuigfabriek. Hè. De Marcel Dassault was de vliegtuigpionier van de jaren 50 in Frankrijk. En uh, dat bedrijf is opgesplitst in Dassault Aviation en Dassault Systems. Dassault Systems is een hele grote softwareleverancier. De, een van de grootste in de wereld, ook voor Amerikaanse bedrijven. De software is daar ontwikkeld. En dat heeft en, dat met auto's te maken? Hè? Ja, en daar heeft zij een, uh, in, vanuit haar uh, toekomstvisie... Een, uh, zeg maar een, een, is bezig een platform te ontwikkelen: een ontwerpplatform, een designplatform, waar niet alleen het autodesign centraal staat, maar ook vooral ook de positie van de auto in de samenleving, in de infrastructuur, Geen met stedenbouw. Uh, bijvoorbeeld, BMW uh, predikt op het ogenblik zeg maar, die connectiviteit... Hè, dat je met een auto en je iPhone uh, uh, je routes veel makkelijker kan, kan berekenen... Uh, parkeerplaatsen kan reserveren in garages uh, en, en, en dat soort zaken. Maar ja, daar moet natuurlijk wel de infrastructuur erop ingesteld zijn. De parkeerbeheerder moet dan wel een systeem hebben... die kan praten met die auto, ja. die, die, die voorziening heeft. En dat, dat klopt nog lang niet. Dat merk je ook trouwens wanneer je de discussie ziet over de elektrische auto. Iedereen heeft er verstand van. Iedereen zegt, dat moet er met laadpalen komen. Maar in de praktijk werkt het niet, want de stekkers die zijn nog niet eens com uh, compatibel met, de, met elkaar. En daar heeft zij een heel duidelijke visie voor en is een echt een hele methodiek ontwikkelen omdat zij dat ook duurzaam design noemt. Geen tijdverspilling, maar ook geen materiaalverspilling, geen sneller en efficiënter en dan een compleet pakket mobiliteit ontwikkelen. Je hebt haar persoonlijk ontmoet? Ik heb haar persoonlijk ontmoet. Ik ken haar al een jaar of twintig. en Ze heeft vier uur tegen me aan zitten praten. En dan denk ik, dit is toch fascinerend uh, dat iemand zoveel, uh, zoveel kennis van zaken heeft... en zo'n visie heeft in een toch wel echte mannenwereld. Zijn er meer voorbeelden van vrouwen in de auto-industrie of zijn die beperkt? Uh, ze zijn beperkt, maar ze zijn er wel bij uh, Opel bijvoorbeeld. Rita Frost, uh, uh, die is nu verantwoordelijk... voor de, het hele ontwikkelingsprogramma van nieuwe modellen bij Opel. heeft jarenlang motorenontwikkeling gedaan. Nou, Als dat dan geen mannenwereld is, uh, ingenieurs die over motoren zitten te praten. Ja. Uh, in Frankrijk zit uh, bij Renault Beatrice Fouché, Die doet hetzelfde, alleen vanuit marketingoptiek. Um, de, dan heb je de hoofdredactrice van een Duits vakbad. Automobiel, production, dat gaat ook alleen maar over... Over, over ingenieurswerk, techniek en, en productietechnologie. En dat is ook een vrouw. Het is mooi. Er zijn er weinig, maar als ze er zijn, zijn ze vaak wel erg goed. En als ze er zijn, constateer ik, zitten ze in Europa. Ja, dat is wel opvallend. In Amerika kom je ze ook wel tegen, maar in Japan absoluut niet. Ik heb één keer een Japanse designer meegemaakt, een vrouwelijke designer bij Honda. En uh, ja, die kreeg totaal, ging, heeft één auto ontworpen dat haar naam genoemd werd. Dat was al heel exceptioneel. Maar daarna is ze toch ja, zeg maar weggepromoveerd naar de moederschap uh, door de collega's. Want uh, dat is bekend. De mannen in de industrie die staan wel op hun strepen. En uh, mannen onder elkaar. Raad van Bestuur, voorzitters van de Raad van Bestuur... die willen graag ook in hun eigen met hun vice-president kunnen praten. Die vice-president zorgt er wel voor dat hij uh, zijn eigen positie houdt... en niet ja, zeg maar, vreemde personen, vrouwen, in zijn uh, omgeving dult. Vreemde personen. En deze vrouwen moeten dan echt wel top zijn. En die moeten meer kunnen dan mannen. Waarschijnlijk. Uh, ze, ze kunnen meer dan mannen. En uh, als, als ik iets even, even kan generaliseren. Ze denken breder en ze zijn opener. Niet dat ze uh, alle geheimen aan de pers gaan zitten verklappen. Maar als ze iets uitleggen, dan leggen ze het in een breder verband uit. Zodat je veel beter een, een, uh, een beeld kan vormen van waar ze mee bezig zijn. Terwijl uh, met name in Duitsland, als je daar met een uh, ingenieur praat. dan gaat het alleen maar over de techniek. En hij zegt geen woord te veel, want O.W als een van zijn superieuren uh, merkt dat hij een woord te ver dan gaat de carrière naar de knoppen. En vrouwen zijn daar toch wat vrijer in. Ik heb daar een paar uh, met deze andere vrouwen ook een paar keer een interview gehad. Ik praat heel makkelijk en je wordt er veel wijzer van. en Ze hebben echt wel uh, goede kijk op de zaak. Want het blijft een mannenwereld. Het, het blijft duidelijk. zeker een mannenwereld, ja. Wim Oude Wering, hartelijk dank.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 moet kunnen. Maar je weet het nooit. Om tien voor acht op Veronica. Om vijf voor negen begint op Nederland 2 de documentaire Man of Purpose. En die gaat over vijf Amerikaanse mariniers van net twintig die bijna tegelijkertijd de dood vonden in Afghanistan. Met ouders en vrienden wordt teruggekeken op de levens van deze jongens. Dan moet ik af en toe maar even Teletext plegen of seppen voor de tweede helft van Oranje. En dan is er ook nog de nacht van de korte film. Die begint om tien voor half twaalf op Nederland 2 en is afgelopen om vijf voor half drie. Dat wordt uh, doorslaan, Doorpitten. Uh, door pitten, door uh, Jurgen van den Berg, zo Doorpakken. Meteen. Ja, dat is het juiste woord, ja. Jij gaat doorpakken zo meteen, hè, tussen 12 en 2. Zeker. Uh, zomerserie hebben we over verventen Twitteraar. Zit hier Erwin Blom, die werkt ooit bij de VPRO... maar die is nu helemaal voor zichzelf begonnen. Er Blom is zijn uh, illustre naam op Twitter. In het mediaforum hebben we Annette Wissel en Kees Het Gaat onder meer over het einde van uitgesproken. De laatste keer vanavond. En in Stand.nl de stelling. Mensen die niet willen inburgeren moeten worden gekort op hun uitkering. Dat is een plan in Den Haag. En daar reageert op David Rietveld. Raadslid voor GroenLinks in de Haagse gemeenteraad. Zometeen dat programma dus van de NCAV. Tussen 12 en 2. Surf naar gids.fm. Graag tot volgende week.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 Uitzending bijwonen? Dat kan. Kijk op depestribune.nl voor meer informatie. Zondag vanaf kwart over 12, de perstribune op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Schat, waar blijven ze nou? Ik hou het niet meer! Nou, Sjaak is visser, en één voetballer, Luc heeft spit. Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Nee. Zorgelijks verhuizen voor minder dan je denkt. Erkende Verhuizen. Wat kost een morgenavond een nieuwe aflevering van Lang Langlevende TV met Jan Smit. Mooie fragmenten uit het verleden. En wie houdt de toren van Pisa in balans? Sophie Hilbrand, Filimon Wesseling, Gerard Cox, Katharine Kijl, Jamai Lohman en Fatima Moreira de Melo gaan de strijd aan. Kijk, morgenavond om half negen naar de Tros op Nederland 1. Horens? Het hangt in de lucht.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 Dit is Radio 1.